9 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De NAVO heeft de boekhouding niet op orde. Volgens de Algemene Rekenkamer is een grotere achterstand... bij het administratief afsluiten van projecten, soms van meer dan 20 jaar. En elk jaar kan een substantieel deel van de jaarrekeningen niet worden goedgekeurd. Nederland en andere NAVO-landen weten daardoor niet... hoeveel geld er jaarlijks naar de NAVO gaat... en is ook niet duidelijk wat er met dat geld gebeurt. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer. De Rekenkamer komt vandaag met een rapport... over de financiële huishouding van de NAVO. In Duitsland zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen door noodweer. Drie van hen schuilden in een tuinhuisje waarop een boom viel. De zware onweersbuien zorgden voor problemen op het spoor... en bij het vliegverkeer. Treinen...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 Er staat bij elkaar iets meer dan 200 kilometer. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen de afritsoest en de afritpuntsgrote 6 kilometer. De andere kant op tussen Naarden en Knopen 14. Op de A2 Den Bosch richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Utrecht. Bij de Leidse Rijntunnel zijn twee rijstroken dicht. Na A4 van Den Haag naar Amsterdam. 6 kilometer file bij Zoete Dorp door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A9 Alkma richting Amstelveen tussen Beverwijk en Bad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 ...is zin in ZFM. Met nu zin. de herhaling van Zandvoort, Zandvoort op zondag.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 Op Roland Garros. Dus genoeg reden om uw radio op ZFM af te stemmen. Zo, Voor vo zover vo je dat niet gedaan heeft. Ja, zo is het, uh, Albert Goed. Jan. Zo was de muziek. Ja, en Jo is zo meteen, hè? is ja. van Koma, hier is de Lambada. De zonnige klanken van Kaoma waren dat. En de Lambarda is even kijken hoor. Gewoon, we gaan gewoon even live bellen met Joop Fres. Probeer het even in de uitzending om contact te krijgen. Wat we willen natuurlijk weten hoe het met de Salfordse tennisclub is. Dat klinkt niet goed. De Salfordse tennisclub is in de finale die ze vanmiddag spelen, Albert-Jan. Mijn lijn is dood. Ja, die, die is inderdaad dood. Doet niks meer. Nee. Nee.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 Staat samen met Michael Lundberg uh, op min 11. Dus uh, Joost Luiten staat één slag achter de leiders, om het zo maar eens te zeggen. Met Top. nog een uh, acht hols te gaan. Oké, okay, hier is de zonentans En daarna hopelijk contact met Job van Is.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 De ziel van Jet Rebel. You're the on top of the world. Wil je trouwens meekijken in de studio van CFM? Dat kan hè. Ga gewoon even naar internet naar www.zfm-live.nl En dan kan je live meekijken op de twee webcams die we hier hebben. En dan zie je af en toe een dansende Willem van deze. Ook leuk. Kan kun je ook lekker van genieten. <lacht>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 Depending Gewoon een stompforter noemen hoor. Jawel. Je met zijn nieuwe single Sweet Taste bij CFM. Het is één minuut voor half vier. We zijn een minuutje te vroeg eigenlijk, oh. Albert-Jan. Dat gebeurt meestal niet. Nee, maar, maar het is wel goed dat we iets eerder beginnen. Jawel, want hij is weer lang zeker, hè? De evenementagenda. Ja, hij is weer heel erg lang.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 tot zover. Er is genoeg te doen op uh, het in Insortvoorts. Dat lijkt mij wel. Ja, ja. bijna 12 minuten. De oh, evenementagenda. Nou keurig hoor. <laughs> Wil je er even de evenementen nalezen? Ga gewoon even naar je tv. Zet hem op kanaal 40 Digitaal.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 Me myself, It's just me, myself, and I It's just me, myself, and I It's just me, myself, and I Well a bit your side-on, hoor And me, myself, and I wat zit je daar in je eentje, Albert Jan? <laughs> ik er helemaal niks aan. Je hoort de zingel van De La Soul en Mima, zelf en I. Nou, ik denk dat als je met de trein naar zo voort toe gaat... Hè, net als gisteren bijvoorbeeld... Ja. dat hebben we zelf kunnen aanschouwen... dan was het niet Mima, zelf en hij. Nee, dat waren... Nee, er waren genoeg andere mensen bij. Wie, us en de rest. <laughs> ja... <laughs>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 Dat stond op Facebook in ieder geval. 24 liter. Ja, nou, dat geloof ik. Ja, absoluut. Oh, okay. Van harte gefeliciteerd namens CFM. Van harte gefeliciteerd. Johne, happy birthday en hier is changes. Nou, kijk, Albert van die plaatje die heb ik werkelijk nog nooit gehoord. Nee, de... <laughs> jij wel, maar... een <laughs> Beetje langer blijven hangen hè, op zaterdagavond. <laughs> <laughs> <hums> <hums> <Goed. hums> de pol en Watts bij CfM, en dat was de uh, single Changes. Zo, het uh, tweede uur van Zandvoort uh, op zondag zit er inmiddels alweer op. Zo meteen zijn we er nog één uur lang met onder meer het gedicht van de week... Dier van de week, sport en nog vele andere ontwerpen. Graag tot zo na vier uur. Celebrate several weeks, my good went, we took the holiday thing with all of friends. It was a time to relax and let you wear it behind. It seven me several weeks for something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget? One morning our parents kicked us out of a bed. We